Gehad. Agenten houden de situatie in de gaten en in overleg met het openbaar ministerie niet naar schaligas geboord, heeft minister Wiebes vanmiddag aan de Tweede Kamer beloofd. Toenmalig minister Kamp besloot eerder al dat er tot eind vorig jaar niet naar schaligas geboord zou worden. De winning van het gas dat in zit opgeslagen is omstreden, omdat het slecht zou zijn voor de bodem en het grondwater.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 het weer nog. Vanuit het westen klaart het flink op vanavond. Het blijft droog en de temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. Morgen flinke periode met zon en ongeveer 7 graden. Ook zaterdag droog en geregeld zon en ook dan ongeveer 7 graden. Dit was het RWS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, yeah. dat was Dakota. Voordat je het in hebt, is de single alweer afgelopen. Bare Hands. Het is trouwens uh, gewoon uh, een soundtrack bij een tv-serie... Uh, waar de dames uh, dit nummer uh, voor hebben ingeleverd tenminste. Of beter gezegd... Ze hebben het niet ingeleverd. Het is gespot door de producenten. Zo is het uh, gekomen. Ik geloof zelfs dat het een Netflix-serie is. Dus ja, het, uh, het zegt wel iets natuurlijk. Welkom in dit uh, tweede uur van deze Alternative FM. En we gaan natuurlijk vrolijk verder met die compilatie-uitzending... van de derde voorronde van de Rob Hack het, het woord is weer aan Pepe Fischer. We blijven jullie vertellen dat elke avond bij de Rob Acta Awards, elke voorronde weer zeer gevarieerd is, het aanbod is zeer gevarieerd. En wel nu, het is dan nu weer de beurt aan een jonge, enthousiaste rockband. Je weet wel, gewoon een lekkere, strakke drum en bijs eronder, ruige, maar melodieuze heeft. En dan, die bijzondere stem van zangeres Suzanne. Jawel! Oh. Vooral mannelijke fans uh, zie ik hier vooraan. Nee, oké, okay, dat kan me heel goed voorstellen trouwens. Niet zo raar. Um, deze band deed mee als coverband aan uh, Clash of the Coverbands. En ze wonnen er dan ook nog, verdomme, jawel. En als het dan zo lekker gaat als je als coverband speelt... dan is er natuurlijk één hele grote uitdaging die overblijft. En dat is... Eigen nummers maken. Jawel. En hoe ze het daarvan af hebben gebracht, dat gaan we zo dadelijk meemaken. Vol enthousiasme, elke show. is een overweldigende show. Geef een applaus voor Carl Turkey! <applacht> you, you. Het is even in de gang, uh, vlakbij uh, de plek waar Harlem 105 ook zit. Maar goed, uh, ik begin met Suzanne. Want ja, uh, Cold Turkey was de vierde band van vanavond. Uh, nou dan heb ik eventjes op uh, Facebook zitten koekeloeren. Maar jullie zijn van oorsprong. Hebben jullie uh, covers gebracht? Is dit, uh, want ik heb eventjes zitten kijken op het podium. Maar die ervaring, uh, die, dat is natuurlijk een laadje op uh, opentrekken en gaan. Ja, dat denk ik wel. Ja, daar hebben we toch wel uh, veel ervaring op gedaan ja, en dat, uh, ja, dat kunnen we zeker gebruiken. Uh, de koffers hebben jullie nu eventjes uh, laten liggen en uh, nu eigen werk. Waarom eigen werk? Ja, daar willen we gewoon mee verder en dat is veel vetter en daar kunnen we ook veel verder mee komen uiteindelijk. Dus uh, ja, daar ligt meer ons, ons hart. Uh, uh, ga je erin niet mee, Boor? ja Jazeker. Ja, ja, ja, ja, koffers is leuk en uh, de wedstrijd die we, waar we mee hebben gedaan, die, die, die, dat is ook leuk. Maar het feit dat je je eigen, eigen ziel en, en, en gevoel in muziek kan leggen en dat aan anderen kan laten horen, dat is nog veel leuker. Nou, zat ik ook nog even met Tijmen uh, net uh, te praten. We hadden het over een optreden van de Golden Earring. Er zit toch wel een invloed in. Ja, ik denk dat het toch wel een beetje meegegeven is van uh, papa en mama dat bandjes toch wel de muziek is. Dus. Word je gevormd door, uh, door dit soort dingen? Ik bedoel deze ja, muziek. Uh, uh, ja, nee. Het is, uh, het is heel moeilijk om te zeggen, omdat het een moeilijke branches om jezelf te uiten. En op het podium is het natuurlijk het coolst, maar als het publiek het niks vindt, dan wordt het ook uiteindelijk niks. Dus je moet toch altijd wel een beetje een soort middenweg vinden in wat jij te gek vindt en wat je fans te gek vinden. Kun je daar ook weer, weer mee voort? Sorry. Ja, kun je, kun je je zit je dan op je plek? Uh, dat bedoel ik eigenlijk. Maar, binnen, binnen de, de band? Plek, binnen de ja. Ja, uh, wat dat betreft wel, sowieso. Want uh, uh, het, het is wel leuk dat we allemaal nieuw zijn in het nummerschrijven. En dat we dat het eigenlijk vanaf het begin af aan we dachten, nou, dat doen we wel even. En toen zijn we erachter gekomen dat het toch een heel groter traject is, dan dat je in eerste instantie denkt. Gelukkig nu, uh, worden we er wat beter in, maar het is net alsof je met z'n allen een soort nieuw instrument aan het leren bent. Ja. En uh, dat is af en toe moeilijk, maar over het algemeen heel erg leuk. En dat bevalt mij in ieder geval wel erg. Uh, nou is het ook zo, Thomas, denk ik, uh, als je dus liedjes schrijft, laat je het dan ook horen? Aan wie? Nou, ja, aan iemand die er misschien uh, wat meer verstand van heeft, uh, van dat zou ik zo doen, dat zou ja, ik zo doen. Ja, ja, nee, alleen dat zou ik zo doen, dat zou ik zo doen, is natuurlijk, advies is altijd welkom. Alleen, als je iets nieuws probeert te maken, dan bestaat het als het goed is nog niet. Dus als mensen dan het gaan proberen te vormen. Ja, iets... Oké, okay, maar ik bedoel, ik bedoel meer van uh, het schrijven met een tekst en een muzikale arrangement eronder zetten. Uh... Ja, ik weet het niet. Is, ja, advies is natuurlijk advies, maar. Zo Laten we ons adviseren over teksten en dat soort dingen. Nee, hey, dat bedoel ik niet, maar als je het nummer maakt. Kijk, even checken, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Ja. Uh, ja, we gooien wel eens, want we hebben nog steeds optredens als koffieband aan, door de wedstrijd en dergelijke. Dus waren we al jaren, een jaar verder al geboekt, zeg maar, en dan spelen we daar. Nou, af en toe gooien we er een eigen nummertje tussenin, uh, goed geplaatst. Meestal hebben ze het niet eens door dat het een eigen nummer is, maar... De kenners die, uh, weten het wel en dan uh, vragen we stiekem wel even van wat ze ervan vonden. En, uh... Tot nu toe is dat wel vaak positief. Dan ga ik weer even naar Suzanne. De, de, de Call Turkey, is dat dus de echte originele bandnaam? Ja, ja? ja en, zeker weten. Dat is jullie eigen naam met jullie eigen werk? Ja. ja. Eh, want met de koffers heten jullie dus volgens mij anders? Nee, we weten ook Call Turkey dan. Oh. Ja. Oké, okay, dus. dus we zitten nu een beetje in zo'n ja, zo tussenfase en uiteindelijk willen we alleen mijn eigen werk gaan doen. Maar ja, als we optreden, dan, uh, ja, dan verdienen we ook geld mee. En dat geld hebben we ook nodig als we uiteindelijk de studio ingaan. Dat is duidelijk, want uh, snoude plannen hebben jullie denk ik wel. Zeker, maar ja, er is ook wel geld voor nodig. Dus ik denk dat we dit, uh, dit goed, goed oplossen op deze manier. Ja, duidelijk. Maar ik kan natuurlijk ook zeggen, van waar zijn jullie te vinden op het Wereld Verwijder Waar zijn we te vinden? www.coldturkeymusic.com Oké. Okay. En uh, doe je ook aan Facebook of... Uh... Zeker weten. Gewoon Cool Turkey bij de zoekbalk en dan uh, moet je hem vinden. Oké, okay. dank jullie wel. Alsjeblieft. Hier links van mij, Tijmel Leegwater. Boris Pesca, Thomas Wolassen en ik, Mr. Zanderheus. We doen er nog één. Dit is You Break Free. <middels> Shit, they said your ideas of what you make alive, and dark, ties in you. Blame. Speler. Maar natuurlijk, een wijze knappe prestatie dat ze Clash of the Cover bands wisten te winnen. Maar dit is helemaal te gek, natuurlijk, die eigen nummers van Call Hey, um, even vragen aan de band, want uh, ik heb een biootje gekregen, nogal kort. Nog niks uitgebracht, is er al iets opgenomen? Uh, vertel mij. Uh, wacht, hier, hier is een micro. Uh, ja, Volgens mij wel op onze website calledturkeymusic.com staan een paar nummers, niet allemaal want we hebben nog veel meer en er komt ook nog veel meer aan. Dus check het alsjeblieft. Mooi om te horen! Ja, ik ben benieuwd wat je, wat je krijgt als dus je Cold Turkey gewoon googelt, weet je. Want je moet wel Cold Turkey Music uh, toetsen inderdaad. Maar misschien voor de weeromstuit even later Cold Turkey in toetsen kijken wat daar uh, tevoorschijn komt. Ik heb het nog niet geprobeerd, althans. Heerlijk alweer zulke verrassende bands vanavond. Wauw! Laat je nog even één keer horen voor deze heerlijke band. Echt. Ik keek even zo door mijn ogen, door mijn spleetjes om mijn ogen, en ik zag volle stadions. Echt, uh, dit zo'n beetje. En dan uh, hele enthousiaste, vooral jonge mannen voor me, voor me staan. Maar oké, okay, Ryan, right, helemaal te gek. Deze band alweer, net zoals de rest van vanavond, trouwens. Veel potentie.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 Dit nuttenje breng dus je brengt dus die zaapje Verricht arbeid in clubs, Zwim bij de subs, geen dames willen we Van 9 tot 5 van je echte banen. Van 9 tot 5 weer verder ga en hey, luisterkil. Ik mix het met sterren. sterren. Daarna kan ik weer aan het werk. Sterren. Het is kou buiten dus ik blijf binnen. Ik heb geld te veel dus ik blijf binnen, binnen de baas van de game. Ik ben de werkgever. Shit, ik ga hard op die fame. Vlek op mijn leven. S'nachts draai ik me overuren. Kleine moeite, meer betaald. S'nachts draai ik me overuren. Geld. Dit is, dit is de mentaliteit. Hey.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 Ik heb de namen braaf uit mijn hoofd geleerd. Uh, Niek? Yes, dat ben ik. Ja, zeker. Henk? Correct. Helemaal goed. Uh, vlaggenschip, ik zag net ook even bij de voorbereiding. Jullie moeten wel een topconditie hebben. Ja, ja, de, ja. alweer ingeschreven voor de halve marathon ook. Dus anders hou je het niveau. Ja, oh, dat zo? Ja, ja. Ja, ja, dus, uh, uh, ja, al een paar keer. Maar nu weer ingeschreven. moet wel blijven trainen. Want ja. het is toch wel veel uh, fysiek zwaar. Ja, hoe, zit het, hoe zit het met jou? Ja, we rennen toch een beetje rond op het podium. Dus van tevoren even de beentjes strekken is geen uh, slecht idee. <lacht> ik zag jou op een gegeven moment ook, Henk, midden in een nummer. Gewoon een soort uh, sit-up, stand-up. Wat is het? Push-up. Ja, ja, Push ja planken. Maar dat kan ik echt precies de duur van dat stukje. <lacht> Goed, maar uh, als ik het zou hoor. Uh, uh, yeah, jullie proberen toch wel wat vrolijkheid uh, te brengen op het uh, podium. Ja, ja zeker. Ja. Vooral ook om, nu hadden we maar twintig minuutjes. En dan probeer je maximaal we hebben ook nummers.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 die Mannentranen? Ja? Nee, zeker. Er moet gewoon gehuild kunnen worden, hoor. Ja, toch? ja. ja zeker. Ja, ja. Ja. Ja, toch ja. gewoon de tissues uh, als, als er een uh, aangrijpend stukje op televisie is. Dat je als man gewoon de tissues mag uh, pakken en dat je mag de tranen mag laten. Uh, ja, ik denk het wel. ja, ik denk het wel. Ik uh, zag een. Uh, ja, ja, ik denk dat het zeker mag. Ja. Ja. Gewoon laten gaan, die handel. Dat is mooi is. We hebben. Uh, ontroerend. Ja, nou, ja, als, ik het, als ik het nummer mag citeren, dan uh, hebben we het over de gouden call-speech van Nasser Dintjar. Nou, dat is heel emotioneel. Uh, schaatsers die winnen. De Lion King. Gewoon, ja, als, als het je raakt, dan raakt het je. Dan kijken we uit naar de winterspelen die ja. weer komen. dus gewoon twee weken huilen. Twee weken, twee weken huilen. Ja. Ja.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 Waar kunnen ze jullie vinden op het wereldwijde?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 Yeah, a deze kennen jullie. Club zijn op. Het is tijd om de kapitein en laten papa gebitje om een fettebeet laat ja. de ruggen klotsen vet. hoeveel shit dit bel niet op heb. Geen idee, wat maakt het uit, ik heb dikke mensen buiten. En we doen een drankje samen, en we doen een dansje samen. Ik zie en voel alleen maar kilo's mee, ik hoef geen namen. Het is altijd gezellig, met dikke mensen feesten. Ik laat ze nooit in de club van obesitas genezen. Met dikke mensen op de dansvloer.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 Met je tijd op het slet, door? Oeh, het, gewoon het gewoon leuk? Want zo is iedereen van die biljetjes in de luffen. die fel over P.A. Vanavond slaap ik onder mooie cellen. Lieters thuis, punten, planeten, sterren. Het op En we doen een drankje samen. Yeah. En we doen een dansje samen. Yeah. Ik zie en voel alleen maar kilo's, bitch. Ik hoef geen namen. Het is altijd gezellig. Yeah. Met dikke mensen feesten. Yeah. Ik laat ze nooit.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 ik laat me alleen vleien, tot chicks met te dieien. What's up, motherfuckers, what is up? Sowieso <appelijen> een so shout-out naar jullie, want jullie zijn hier. Dikke mensen zijn altijd gezellig. <hast> Dikke <hast> mensen zijn altijd gezellig. <hast>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 de krachtige vrouwelijke muzikanten... voeg ik toch ook Jolina daarbij... als uh, dame die dat ook heel erg goed kan. Getuigen ook deze tekst die bij deze song hoort. Cynical. Daarvoor hoorden we Certain Animals met Image. Dat is trouwens een uh, leuke tip uh, geweest uh, vanuit Rotterdam. Van uh, vriend Thomas Hartenveld. Want uh, die kwam ermee en die zegt van... ja, yeah, dan moet je toch eens even hierin uh, luisteren. Er zit trouwens ook een hele leuke clip bij van... Uh, Image, dat uh, het nummer wat, ze, wat je net hebt uh, kunnen horen... want er zitten allerlei prominente Rotterdammers ook in verstopt. Zoals Gerard Cox, zoals Martin Waardenburg... Uh, nog een paar van de uh, bekende Rotterdammers. Uh, die hebben ze dus uh, gewoon voor het karretje weten te spannen. Ja, en daar hebben ze aardig uh, wat uh, succes mee gekregen. Dus zo werkt dat in ieder geval. Weer door met de muziek, uh, want we hebben er nog een paar uh, liggen. Dit is zijn de mensen van Stage Republic en We're the Brave. Of white lightning on an interstellar reaction free the time of my life I was living. Yeah. Cause living would be a stable mind I could find. Well, are you stealing from me now? I'm on a road with directions to the back of my mind. Well, I'm awakening, yeah. Awaking again to find. We ja, weer even drie nummers achter elkaar. En morgens en ik zeggen dan altijd weer in koor... Tot, Tot volgende, volgende week! week. Uh, want uh, we hebben er de drie gehad. Uh, Alex Headley hoor je nog. Uh, Pandey daarvoor met uh, Bouwdieper. En daarvoor steeds Republic. En dat uh, bracht de tijd op... Uh, nou laten we zeggen... Uh, drie minuten voor tien. En dat uh, betekent dat we er nog eentje gaan uh, doen. En dat is uh, deze van Ruud Houwling. En straks natuurlijk veel plezier met... Vadrvugge en Peaceful Radio. Dag!